Goedemiddag, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 3600 mensen zijn bekeurd voor het overtreden van de avondklok. kwam omdat ze na 9 uur s'avonds buiten waren zonder een geldige reden. In Amsterdam stond de politie ook op straat te controleren. Twee vrouwen filmden vanuit een huis hoe een fietser probeerde te ontkomen. Achter de is 1, 2, ik ben de Nou motorurgentje, ga er maar achteraan. Er gingen ook dingen goed. Zo'n 80% van de mensen die zijn gecontroleerd had de goede papieren bij zich om onder de uitzonderingsregels te vallen. Voor het eerst in twee maanden is er in Nieuw-Zeeland weer een coronabesmetting opgedoken. Het gaat om een vrouw van 56 die op reis was geweest in Nederland en Spanje. The case is a 56-year-old woman who has recently been through isolation at the Pullman Hotel in Auckland after returning from Europe. Ze ging dus keurig verplicht in quarantaine in een hotel... en testte daarna twee keer negatief. Toen ze weer thuis was, testte ze alsnog positief. En dat terwijl ze in Nieuw-Zeeland bijna een gewoon leven leiden omdat er geen corona is. In Eindhoven is massaal politie op de been. Het centrum is aangewezen als veiligheidsrisicogebied... omdat er mogelijk mensen met wapens naar de stad zouden komen. Dat betekent dat je preventief gefouilleerd kan worden. En ook staan er overal borden die oproepen om terug naar huis te gaan. Als je dit jaar eindexamen doet mag je wel naar school, maar voor de laatste jaar van de middelbare school in Doetinchem zit dat er voorlopig even niet in. Vrijdagavond vloog een praktijklokaal daar in brand. Deze jongen zag het allemaal gebeuren. Ik zag uh, zwarte rook en uh, uh, vlammen binnen en ze konden nog niet uh, naar binnen en uiteindelijk hebben ze de, met een kettingzaag de deur doorgezaagd. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is. De leerlingen krijgen online les totdat er een andere plek gevonden is. Dat hoeft volgens de school niet per se in praktijklokaal te zijn. Want de praktijkexamens gaan vanwege corona dit jaar niet door. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zon. Het is zo'n 4 graden. In de avond kan er in Limburg en Brabant opnieuw sneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog en gaat het vriezen. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio vertraging voor het verkeer op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Langzaam rijdend verkeer tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort. 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 ...de muziek uit de jaren tachtig... ...aan het begin van Zandvoort op zondag. We zijn er weer, Zandvoort. Goedemiddag. Je hoort de Joey Louie en de News en uh, Stuck With You. Ik had hem eigenlijk een klein beetje beloofd uh, gisteren aan je hoofd, Ja, en toch komt hij... Toen als... draaide ik al uh, Hip To Be Square van uh, deze groep. En toch komt hij als een verrassing. Ja, dat nee, dat is, dat is heel goed. Dat is heel zeer... goed. Zeer Zo, het is druk in Zandvoort. Uh, ja, ik uh, file. Ik bedoel, ik zal het verbaast me dat je niet met het nummer van André van Duin begint. File, want... Uh... Er staat behoorlijk uh, totaal uh, van Hoofddorp naar Haarlem 2,5 even uit mijn hoofd. En dan van uh, Haarlem stilstaand verkeer naar Zandvoort. Ook nog eens een keer 3 kilometer erbij. Dus niet op vijf, ongeveer 5,5 kilometer. Zo hé. Hey. En ik was even rondje boulevard. Ja. En de vis is niet aan te slepen nee, gewoon. Die, die, die, dat is gouden aan deze tijd. Ik bedoel, uh, nou, die, maar ik snap wel dat mensen naar het strand willen en dit en dat. Maar. Neem eens een vrije dag of zo. En dan gaat door de, komt door de week. Want dan is het wat rustiger. Nee, het moet allemaal op zondag. Ja, nou, Ah ja, het, is gezellig. het is gezellig. En wij zijn er ook weer. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albert Jan? Uh, nou ja, we gaan natuurlijk eerst kijken of het weer zo blijft of beter wordt. We hebben eerst een algemeen weerbericht voor Nederland. Want het begint wel her en der te sneeuwen. En het wordt her en der glad. En, en, en daarnaast hebben we een samenvatting van het weerbericht... op korte en lange termijn speciaal voor Zandwoorden. Dat allemaal om half drie. Het dier van de week. Ik heb maar even vlak voor twee uur nog even gekeken of hij er nog zat. Maar, ze vliegen als warme broodjes dieren thuis uit. Maar Gozer zit er nog. Oké, okay, de schoothond XXL met een nadruk op XXL. Geweldig, dus half vijf, die, tijd voor het dier van de week. Gozer, gedicht van de dag. Ja, kwart voor vijf. Ja, wat, wat kan het anders zijn dan de, de pakkende titel... Het is stil in Zandvoort. Want het was wat, hè? Vanaf 9 uur gisteravond. Ja, heel stil in één jonge, keer. Jongen, jongen. Het was, uh, het was een dag en nacht verschil, wil ik bijna zeggen. Maar ja, het is toch wel raar, hoor. Ik bedoel, uh, uh, alleen bestemming... Nou ja, af en toe zag je nog een... Het dus wel bezorgen, dat mocht allemaal nog wel. Maar voor de rest was het allemaal uh, hartstikke stil in, um, in Zandvoort. Oké, okay, maar we zijn weer losgelaten, Albert ja, Dus ik, het ik is ik weer keek, lekker druk. Ik keek naar de klok om half vijf. En ik denk, nou, mag er weer uit. <laughs> dus uh, gedicht vandaag, kwart voor vijf. Het is stil in Zandvoort. Zos live, ja. Aha. Om uh, iets over half vijf: een uh, uh, live-registratie van een bepaald uh, concert, dan wel popconcert. In de tijd dat er nog heel veel mensen in volle zalen erop uitgingen... om een kaartje te kopen om een artiest live te zien. Ik heb vier opties, dus we gaan nog eens even rustig over nadenken... welke het gaat worden. Maar het zijn alle vier pareltjes van liveconcerten. Dat iets over half vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort, het eerste uur. Het tweede uur hebben we ook nieuws uit de regio. Zo gaan we eens even kijken hoe het vannacht in Amsterdam was... Want dat was natuurlijk ook, moet ook een raar gezicht zijn geweest, uh, uh, zo stil als het in Amsterdam zou zijn. En uh, we gaan uh, naar Alkmaar voor uh, uh, een interview met een uh, dame die een schoonheidsspecialiste is en een schoonheidssalon heeft. Maar die uh, ook, uh, nou ja, ook het, het, ja, het water tot aan de nek staat en ook de kappers in die omstreken. geldt natuurlijk ook voor de kappers en schoonheidssalons al hier in Zandvoort. Uh, evenementenagenda, ja, dat is dat, uh, om half vier. Dat wordt meer, uh, uh, wat gaat niet door. Maar er gaat wel iets anders door. Dat is ook wel leuk. Dus dat om half vier. En uh, de NS die gaat al die uh, infobalies uh, uh, weghalen. Welke diverse stations. En dat is natuurlijk voor ouderen, met name voor ouderen, erg, erg, erg vervelend. Goed, dat allemaal uh, in het tweede uur tijdens het nieuws uit de regio. Derde uur, kwart over vier, hebben we natuurlijk Pit Report. Half vijf dier van de week, kwart over vijf gedicht van de dag. En daarvoor, zoals live. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende. Oh ja, Eredivisie hebben we ook nog. Ja, niet vergeten. Dat volgen we ook voor u. Dus uh, wat dat betreft, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken. Gaan we even zwaaien? Gaan we even zwaaien? Naar de, naar de kijkers thuis. Uh, uh, dus genoeg reden om het komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We zijn er weer, Zandvoort op zondag, drie uur lang op de Zandvoortse radio. Wil je inderdaad meekijken? Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. Is hier Jimmy Cliff. Dan nou, word je toch weer vrolijk van hem, Een beetje reggae op de zondag bij CFM. Yo, de Jimmy Cliff en Treat the Youth Rights. Zometeen het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst de nieuwe single van Thomas Achter en Pan de Munnik. Tezamen met Maan, ze zijn weer terug. We hebben een nummer gemaakt voor vrienden van Amstel En die heet Als ik je wissie. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij?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 Uh, Acta en de Munnik hadden al, al, al heel veel grote hits uh, samen. Waaronder het uh, regent uh, zonnestralen. De hele tijd waren ze uit elkaar, maar ze zijn weer teruggekomen hè, bij elkaar. Vanwege de vrienden van Afzal Akda en de Munnik. Tezamen met uh, Maan en Ossitje. Weer zie inderdaad, het was een feest der herkenning. En wat een feest was het ook uh, in Ahoy in uh, Rotterdam. Anderhalf miljoen mensen hebben gekeken naar de livestream, uh, Albert-Jan. Klopt. En die kaartjes. ja. Ja, die, was een die, uh, mega succes. Klopt, ja, dat is de nieuwe manier hè, tegenwoordig. Ja, het moet even, hè, ja. zo op deze manier. Ja, Gewoon inloggen en kaartje kopen, inloggen en thuis op de bank uh, naar een concert gaan Zag kijken. Straks chips erbij. Ja, doe mij die oude uitgaves nog maar hoor, met live publiek en, uh, in, de, in de zaal. Maar goed, uh, voorlopig even niet, maar dit is een goed alternatief. Mooi, het is nieuws, want uh, er is wel weer het een en ander gebeurd. Ja. Ja, ik zou zeggen, gelukkig wel, want meestal gebeuren die dingen... Nou ja, veel dingen gebeuren door de week, maar in het weekend is het altijd vaak rustig. Maar dit is, uh, dit is een minder leuk bericht, uh, want bij de, een viskar aan het boulevard uh, Bernard is zaterdagmiddag brand uitgebroken in uh, een van de frituurpannen. De medewerkers van de viskar wisten de brand snel te doven met zand... waardoor de brandweer bij aankomst niet meer in actie hoefde te komen. Rond half vijf gistermiddag kreeg de brandweer een melding... dat een brand was uitgebroken in de afzuiginstallatie... De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar door het adequate optreden van het personeel was de brand al snel onder controle. Vanwege de inzet van de brandweer was het fietspad langer langs de boulevard tijdelijk afgesloten. Terug naar donderdagavond 21 januari afgelopen donderdag heeft er een beroving plaatsgevonden op de Hoge weg. Drie verdachten zijn per scooter gevlucht. en De politie heeft een van de verdachten kunnen aanhouden rond half elf s'nachts. S'avonds hebben drie jongens een beroving gepleegd... waarna ze zijn gevlucht op een twee scooters. Het drietal is gevlucht richting Nieuw-Noord. De politie stuurde via burger net een bericht... met als signalement zware zwarte sportkleding met witte strepen. Eén verdachte zou een jas dragen met een witte opdruk op de rug. Agenten hebben in de duinen achter de Lorenzstraat gezocht. Onder andere, een uh, onder andere een hondengeleider heeft ondersteund bij de zoekactie. In het duingebied kon één van de verdachten worden aangehouden... Hij is daarna overgebracht naar het politiebureau. De twee andere verdachten zijn niet meer aangetroffen. Of er iets is buitgemaakt was op het moment van, uh, dat moment nog niet bekend. De afgelopen tijd vinden er meerdere berovingen plaats in de regio. Onder andere recentelijk in Haarlem-West en Heemstede. Onduidelijk is er of er een verband bestaat tussen de berovingen. Als het aan burgemeester David Molenburg ligt... krijgt de afdeling handhaving een auto voor op het strand. Daarmee moet de afdeling handhaving beter in staat zijn... om op te treden bij incidenten.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 Voor de handhavers is er een lang gekoesterde wens. De burgemeester wil er snel voor zorgen dat deze wens in vervulling gaat, zodat komend strandseizoen de handhaving zich ook op het strand goed kan bewegen. Het voorstel voor de aanschaf van een patrouillewagen moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd, maar daar verwacht Monenburg voldoende draagvlak te vinden. Komende zomer kan het weer eens een heel druk weekend, een drukke tijd worden op het ons mooie strand, verwoord de burgemeester. En tot slot, uh, afgelopen woensdag sloeg de politie alarm dat er mogelijk meerdere honden waren vergiftigd in diverse duinen in Zandvoort en omgeving. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het slechts om een incident ging waarbij de hond is overleden na het eten van vogelvoer. Vooralsnog is er geen sprake van een hondenhater die gif zou hebben verspreid in gebieden waar honden komen. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en hieruit is gebleken dat één hond helaas is overleden als gevolg van mogelijk gif. De andere hond, die ook met vergiftigingsbescheidselen was opgenomen... betreft een hond met dezelfde eigenaar. Onbekend is waar dit mogelijke gif vandaan kwam... en wat voor gif dit is geweest. En ze wensen natuurlijk de eigenaar veel sterkte met het vlies van de hond... en hoopt dat de andere hond volledig herstelt, al dus de politie. Tot zover. Dank je wel albert Jan. Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen in onze CFM-app. En hier is Diana Ross. Come on on down. on down the road. Moment. He's on down, he's on down the road de de gouden oude single van Deanna Ross. En uh, uit de wis uiteraard hoor je iets on Down the Road. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Hoe gaat het worden, Albert-Jan? Kan je alvast wat verklappen of niet? Uh, in, in ieder geval koud. Koud, oké. Okay. Nou, je hoort het zo dadelijk naar de volgende plaats. Dit is CFA. van uh, Kevin Christopher, hadden we al een hele tijd niet meer gedraaid. Vandaar weer eens uit de kast gehaald Je voor uh, deze zondagmiddag uitzending bij CFM. We worden met One Step Closer to You uit de jaren 80. Ja, dat zal nog wel even duren voordat we One Step Closer to You uh, kunnen gaan. Uiteraard halflopig anderhalve meter. Het is uh, even een half drie, hij zit er alweer helemaal klaar voor. IJsmuts op. In al, eerst even het algemene uh, nieuws en dan heb je al een ijsbus nodig hoor. Want uh, als we het landelijk gaan bekijken, de laatste gladheid verdwijnt en vanmiddag is er soms zelfs zon, 3 tot 5 graden en een matige zuidwestenwind. In de avond kan in de zuidelijke provincies weer natte sneeuw vallen. Lokaal kan het dan wit en glad worden. Elders blijft het droog en gaat het in de avond vriezen. Ook hier kan het dan ook nog glad worden. Vannacht liggen de minima tussen de min 1 en de min 4 graden. Dan heb ik het over landelijk. Hè? Maandag blijft het grotendeels droog, maar een enkele winterse bui blijft mogelijk. In de middag wordt het 3 tot 5 graden. Kijken we naar dinsdag. Dinsdag is het grotendeels droog. Dinsdag is het grotendeels droog en laat de zon zich zien. Wederom wordt het 4 à 5 graden. De wind waait uit het westen en is veel, veelal matig. In de avond en nacht naar woensdag gaat het vanuit het westen nu en dan regenen. Het is nog erg onzeker waar de meeste regen valt. Uh, woensdag. woensdag trekt de regen weg en is het een groot deel van de dag droog. De zon breekt soms uh, door en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond de 5 graden. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen als een warmtefront ons land bereikt. We komen dan in veel zachtere lucht. En wat betekent dat allemaal voor Zandvoort? Allereerst op korte termijn. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt af in Zandvoort. Met van, vanochtend was er nog kans op een regenbui. Vanmiddag stijgde de, temp, de temperatuur tot 4 graden Celsius en is de wind matig windkracht 4. Vracht is het helder en koelt het af tot ongeveer min 1 graad. En dan op langer termijn. De komende dagen is het bewolkt in Zandvoort en neemt de kans op regen toe. De temperatuur stijgt tot 8 graden Celsius overdag en 6 graden s'nachts. De wind waait uit het westen en is matig windkracht 4. In het weekend daalt de temperatuur tot 3 graden overdag... en 0 graden rond het vriespunt dus s'nachts. Tot zover. Oké, okay, dankjewel albert Dat was het weer voor de komende dagen. Het weerbericht is zo na te lezen uiteraard op onze CFM-app. Dat was het weer. En we brengen elke dag muziek en informatie bij je eigen lokale radio, CFM. We zijn er al 30 jaar in Zandvoort en daar zijn we trots op. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Met nu een heerlijke gouden van Gallagher en Lyle. I wanna stay with you. Inside, outside, up and around. Love set me up and love let me down again. Like a weatherman One day sun Next day rain We hebben het net ontdekt, net zo oud als de oldtimer van Albert-Jan deze plaat. Gallagher en Lyle in I wanna stay with you. Dat is oud hoor, Albert-Jan. Eh, hoeveel vrienden heb je nog? <laughs> nou, steeds minder waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar een oldtimer moet ook heel oud zijn, hè? dat weet je. Dat ja. is ook de bedoeling van een oldtimer. Wordt hij meer waard, hè? Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik. Dus uh, dankzij mij is hij weer meer waard geworden. Rekening krijg je straks al gepresenteerd voor me. Zometeen gaan we praten met de centrummanager van Os. I knew you Deze groep 5 uh, star en uh, all fall down. Ja, we gaan het hebben over het uh, centrum van uh, OS. Ja, dat is even, <laughs> even buiten de deur, uh, Albert-Jan. Ja, nee, dat klopt. Maar uh, goed, hij was uh, de centrummanager van OS. Uh, in, uh, Jack van Lieshout. Was uh, gisteren uh, de gast, telefonisch weliswaar, uh, bij uh, het, ons programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, hij sprak daar met Ben Zonneveld. Over, uh, ja Wij zijn natuurlijk als Zandvoortse gemeente druk bezig met uh, de voorbereiding van Formule 1 en andere dingen. de organisaties van site events en dergelijke. Uh, en, uh, dus uh, vandaar dat uh, wellicht uh, de ideeën van de centrummanager Jack van uh, Lieshout uh, uit Os... Uh, ons wat suggesties zou kunnen doen aan onze gemeente over het een en het ander. Hij ging in gesprek met Ben Zonneveld. De meneer van Lieshout aan de lijn, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um...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 of op een website komen, of op de webshop komen, of uh, Facebook, Instagram, of wat zeg maar ons uh, een ondernemer biedt. Om in ieder geval toch uh, het contact te krijgen met die, uh, met die consumenten, met zijn vaste klanten. Mm -hmm. Nou, ik heb ik geprobeerd op winkeliers uh, winkeliersvanhier.nl te komen, maar dat lukte mij niet.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 Of uh, ja, wat uh, waar, zijn, waar die ondernemers zeg maar uh, de weg willen willen willen geven. Ja, als, als je daar uh, eens naar kijkt, hè, hoe, hoe is de respons op zo'n uh, zo website?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 Maar goed, je ziet ook dat met een gevarieerd aanbod, en dat hebben we nog zeker, eh, je ja, ook zeg maar, lokaal zo'n ondernemer of zo'n ondernemer zo'n zo consument kunt bedienen. En daar zijn we dus, ja, wat ik zeg, volop mee aan de gang gegaan. En onze volgende stap die staat eh, voor de deur... Dat is een, een, een app die bijna op het punt van lanceren staat voor centrum ondernemers, waar ook voor hun consumenten de aanbiedingen van de dag kunnen zien, maar ook, ook punten kunnen gaan sparen. Dus waarin die loyaliteit nog eens een keer een andere dimensie gaat krijgen. ja, ja dus eh uh, kom je inderdaad in de kooplokaal uit en, uh, ja, en dat soort dingen. Precies.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 Dat is weer, dan zit hij op de site van het Centrum Management OS. Ja. Uh, dat klopt. Nee, de, nee, dat klopt. Dat is een, een platform waarin het, <kijkt> ondernemers uh, hun informatie kunnen, kunnen vinden. Daar gaat het over van, god, hoe gaat het met verkeervergunningen, met afval. Maar ook, hoe kom ik uh, bij, de, bij de subsidie, hè? welke subsidieregelingen zijn er nu vanuit de overheid. Dus die informatie delen wij voor ondernemers. Maar ook voor, uh, toch wel voor, voor consumenten om aan te geven, waar zijn de parkeermogelijkheden, uh, hoe zit het met de open zondagen. Op dit moment helaas niet. Actueel, want anders hadden we hier morgen zeg maar onze open zondag gehad. En ons. die we een keer in de maand zeer populair. Organiseren we ook als een evenement om zeg maar toch nog wat extra aankleding aan zo'n open zondag te geven. Ja, dus dat is dat is dat is central management en Ja, en ook, ook een punt wat in, in in Zandvoort een beetje speelt en uh, dat heb ik ook bij u gelezen.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 Maar ook vooral te laten blijven. Van de gemeente er is dus heel, veel, heel veel energie hoort daar in gestoken. En daar hoort natuurlijk ja, goed, ook de, vast, de, de groep vastgoed bij. We zien in ons een hele mooie beweging. Dat vooral institutionele beleggers ons de laatste tijd, de laatste twee, drie jaar, zeg maar toch hebben verlaten. En die positie is ingehaald door heel veel lokale vastgoedeigenaren. Ja, goed. ondernemers kunnen dat zijn of particulieren die toch zeg maar, het bankrendement laag vinden um, en investeren in stenen als uh, ja, goed, uh, wel rendabel zien en, en, en dat is het overigens ook nog steeds um, daarvoor hebben we um, het afgelopen jaar en dat, uh, er is nu een rapport in concept klaar uh, met de gemeente Os en een expertbureau hebben wij uh, zeg maar het project Steengoed Os gedraaid mm -hmm. we hebben zo'n uh, 50 vastgoedeigenaren zijn geïnterviewd, hebben deelgenomen aan workshops. om zeg maar hun visie te geven. over de toekomst van het, um, van de, van het Centrum van Oost en hun investeringsbereidheid. Eh, en waarom zij voor een bepaalde positie hebben gekozen. Dus we hebben heel veel informatie opgehaald. en daarvoor, ja, ligt er nu een, een heel mooi rapport klaar. Niet alleen is het mooi qua opmaak, maar ook qua informatie. op naar 2025. En uh, wethouder, onze wethouderstad, Job van Oost, zal dat. Uh, Binnen een aantal uh, weken zal hij dat waarschijnlijk ook aan de gemeenteraad van ons presenteren. Nou, misschien is het een, mooie, een, een mooi stuk om uh, als voorbeeld te dienen voor het Zandvoorts uh, platform wat daarmee mee bezig is. Hè, met verfraaiing en, uh, en leegbestand. Um, ja. Heb... Is, is het... Maar het gaat ook over uh, profilering. Hè? Ja, ja. Wat, wil je, wat wil je in. Uh, het gaat natuurlijk vergroening, is een hele belangrijke. Ook de gemeenteraad heeft daar vorig jaar een motie unaniem aangenomen. Er mag een half miljoen geïnvesteerd in worden. En we hadden al het een en ander <tus> gedaan aan vergroening. Dus dat hebben we ook uh, van de gemeenteraad weer meegekregen. Maar het is meer. Het gaat over wel, welk profiel hè, van vehicles en functies wil je in een specifiek uh, gebied in je centrum. In een bepaalde straat of een combinatie van straten. En daar zeg maar, is dat rapport. Is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 ondernemers centrummanager? Ja, absoluut, absoluut. En eh, daarover overigens ook niet onbelangrijk ook nog bewoners bij. Hè. Er zijn allerlei regelingen in, in het centrum... om ook weer het, het wonen eh, terug te brengen... met ook allerlei eh, aanmoedingsregelingen, subsidies... die ook eh, daarvoor beschikbaar zijn. En dan is natuurlijk, ja, bewoners zijn er ook, ook, ook, ook erg belangrijk. Mm -hmm. Als we nu ja. toch praten over de oprichting van, van het centrummanagement... en u heeft eh, ruime ervaring...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 met, uh, ja. met managers die, uh, die, die dan ook weten hoe en, en de ervaring hebben.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 Ja, als, als bezoekers van buiten, buiten ons, mm. als bezoekers, dat ze toch wel blij verrast zijn over de, het compacte en fraaie en, en, en, en, uh, uh, en prettige centrum. Um, dus ja, goed, uh, mocht de luisteraar in Zandvoort nu hier geworden zijn, uh, welkom in ons. Ja, als u nou toch uh, in Zandvoort komt hè, en, en u, u wilt zich informeren, is, de, is die informatie toereikend?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 Meneer Lieshout, bedankt voor deze inkijk. En uh, we lezen het rapport uh, graag van u. Ik heb het graag gedaan, dank u wel. Dank u wel. Ja, Ben Zonneveld, uh, die sprak uh, gisterenmorgen met uh, de centrummanager van uh, OS. De heer uh, Jack van uh, Lieshout. En inderdaad een uh, mooi verhaal uh, voor Zandvoort. Dus we gaan uh, afwachten hoe dat verder gaat uh, aflopen, Albert-Jan. Ja, maar in het begin van de tweede uur kom ik daar nog eventjes op terug. Want wij kunnen zelf ook een hele bijde, goede bijdrage leveren aan de, de ontwikkelingen van de, de gemeente Zandvoort... in samenwerking met het corona-herstelplan. En daarnaast, we hebben trouwens een paar jaar geleden... een centrummanager gehad. Ja, volgens mij ook. Dus als ze even in het archief gaan kijken... dan kunnen ze zo dat dossier weer boven water... Dat gaan. is weer moeilijk, uh, Albert Jan. Goed, we gaan voetballen. Ja, ga je voetballen? <laughs> ja. Nou, zullen we beginnen met uh, de vrijdag? Want vrijdag is er uh, één wedstrijd gespeeld. We hebben het over Willem 2 tegen Pek. Dat werd uh, één tegen drie... Gaan we naar de zaterdagavond Den Haag. ADO Den Haag thuis ontving FC Emmen. Eindstand 0-0. Nou, dat is mooi voor Emmen. Toch één puntje. Een punt, ja. ja. Een punt meegenomen uit Den Haag. Nou, dan gaan we naar uh, Vitesse. Een van uh, de koplopers uh, in de, de divisie. Ze speelde tegen jouw Groningen. En het ja. werd 1 uh, tegen 0, uh, Albert-Jan. Magere, magere overwinning. Want Vitesse speelde de eerste helft gewoon ontzettend slecht. Ja. En de uh, tweede helft kwam het een beetje los. Nou, miste kansen. Maar goed, dat, uh, uiteindelijk toch drie punten terug mee, mee naar Vitesse. Dan hebben we PSV thuis tegen RKC Waalwijk. Eindstand 2 tegen 0. Het had 7-0 moeten zijn. Hoor. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dat is ook zo. Aan kansen gerelateerd, maar goed. Uiteindelijk PSV wederom 3 punten. En dan gaan we naar de Omerloel. Want uh, die speelde gisteravond uh, tegen SC Heerenveen. Daar werd het 1 tegen 0. Dus ze hebben lekker thuis gewonnen. Goed, dan gaan we naar vandaag. Om um, kwart over 12 uh, ontving Fortuna Sittard. Ajax Eindstand 1-2. 1 tegen 2. Het was de hele tijd 1-1. Heeft de hele tijd geduurd. Klopt. En toch heeft Amsterdam het gelukkig weer voor elkaar gekregen... om te winnen van Fortuna Sittard. En zo blijven ze de koploper. Klopt. Gaan we naar half 3. Half 3. Twee wedstrijden, Albert-Jan. Dan hebben we het over FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Daar staat het als een moment. 0 tegen 0. Dan hebben we ook nog FC Twente, ook om half drie begonnen. Thuis tegen VVV Venlo, tussenstand 0-0. En we krijgen een mooie pot hoor, zometeen om kwart voor vijf. Maak je klaar voor Feyenoord tegen AZ, Albert-Jan. Ja, ja, dat, wordt de, dat is de klapper van de dag. Zo thuis is het, tegen dus uh, straks uh, lekker uh, voetbal uh, thuis kijken. Het kan allemaal. Tot zover ook dit uur het eerste uur van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang met onder meer het coronaherstelfonds. Hoe dat verder gaat aflopen in Zandvoort. Dat hoor je straks van collega Albert-Jan Vos. En uiteraard nog veel en veel meer. En hier is Starship. Say it, don't... fight.